Het weer bewolkt en af en toe motregen. Ook overdag bewolkt en regenachtig. Maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Tos over het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie: er zijn geen files, maar er is wel een wegafsluiting. De A20, hoek van Holland richting Gouda. Die is dicht tussen Nieuwe Kerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen. Tot over de verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden.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 Welkom bij Echte Janne van Poont. De radioshow voor links- en rechtsdragende mannen en vrouwen die ervan houden. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De dag tegen de kinderarbeid zit er gelukkig op. En nog maar twee nachtjes slapen. En het is de internationale dag tegen de misbruik van ouderen. Maar eerst Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op EchteJannen.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800 1121. En de stelling van vanavond luidt. Fatima Elatek is de schandvlek van de PvdA. En zo is het maar net, Jan. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus stuur je per ongeluk foto's van je wiener via open Twitter... zoals het Amerikaanse er, congreslid Anthony Wiener. Ja, dan ben je een ontzettende Johan, Jan, of niet? Lijkt mij wel, ja. Dat lijkt me ook. Wat een slechte grap. Eh, uh, wat? Je wiener. Ja, je hebt gelijk ja. ook. Laten we eerst even kijken of nog meer een echte Jan of Jan is geweest, Jan. Echte Jan, Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, uh, het wandelenplakplaatje komt uit. Ja, maar het is een kans. Het is heel tof, maar dat betekent niet dat je het gaat maken. Ik ben nog steeds uh, niemand. Ja, weet je wie het is? Ja, dat is die man die vanavond een stuk of 84.000 TMF-woord heeft gewonnen. Ja, dat is een beetje jammer. Maar het ja. is dezelfde Ben Saunders, het uh, Horensje uh, kladblokje. Uh, die heeft geroepen, ja, iets, moet je opletten. De man in het gele zwembroekje met de witte haren heeft nog nooit iets gepresteerd. En dan weet jij wel over wie het gaat. Onze Dries. Onze Dries. Ben Saunders, de en man zegt... van de 300.000 talentenjachten. Die zegt dus, Onze Dries, helemaal nooit iets heeft gepresteerd. Nou, zal ik even wat horen? Laat ze horen, Ben Saunders. Moet je eens even opletten. Alleen door jou, is het weer zomer. Alleen door jou. Dat is een nummertje 1 hè, van onze Dries. Ja, waar gekocht, maar dat maakt geen flikker uit. Het was een nummertje 1 of niet? Heeft Ben wel. Sonders wel zijn nummer 1 gehad? Uh, Jan, geen flauw idee. Ja, ik weet het ook niet, maar hij heeft <laughs> vandaag wel heel veel uh, TMF-woordscoren. Ja. als je aan hè, Dries dan komt, dan kom je aan ons. En dus. zo is het bij dit. Johan. Ben Sonders. Toch? Johan. En ik heb Dirk Kuit. Ik ben verliefd, hartstikke verliefd. Maar voor ik haar uh, in de kroeg zag, uh, ontmoet ik haar uh, altijd bij de, uh, de bushalte. Ja, ja, ik weet niet over wie, over wie dit ging. Ik denk over zijn eigen vrouw. Nou maar ja, dat de... weet je me nooit in, geloof ik. Ja, Dirk die had weer uh, huisgehouden in een Braziliaanse bar. Uh, en uh, heel gek. Dirk is ongeveer de lelijkste Nederlander. Nou ja, een van de lelijkste Nederlanders. En uh, <laughs> nee, Jammer. Ja. De wel En wil Dirk heeft weer alle mooie vrouwen bij hem. Nou, allemaal heel geloofwaardig dat er niks gebeurd is tot Dirk Kuit zei: er is helemaal niks gebeurd met die vrouwen, want ja. ik weet niet of jij het nog weet uit zijn FC Utrecht tijd. Dat weet ik wel. Maar ja. dan reed Dirk van Utrecht naar Katwijk en, en tussendoor stopte hij twee keer bij een verschillende vrouwen. En niet op de piste. En de volgende ochtend ging hij van Katwijk naar Utrecht en dan stopte hij ook twee keer onderweg voor een verschillende vrouw. Dus als Dirk Kuit vrouwenvlees ziet, dan zit hij eraan. Dus zegt Dirk er is niks gebeurd. Dan zeg ik Dirk is een ongelooflijke johan. Aan de andere kant, dat wil ik dan graag nog wel eventjes benadrukken... Respect. ...betekent dus dat hij naast zijn vrouw het vier keer met een andere vrouw op één dag doet. Als hij het met zijn vrouw ook deed, ja, weet ik veel. Ja, nou, misschien deed hij met zijn vrouw ook dan, dan werd dat vijf ik keer... Ik vind het niet netjes, Jan. Nee, het is niet netjes, maar aan zich is het uithoudingsvermogen... Ja, dat, dat is bij Kuit in orde. Nou, ah, je hebt gelijk ook. Hé, hey, trouwens, een hele goede oude vriend van mij. Hey. Speak softly and carry a big stick. Joppe de Popper, daar is hij weer. Ja, onze oh, een stick. Uh, Joppe de Pop heeft, uh, om te zeggen, nog twee uh, poten aan zijn stoel over. Want uh, er wordt flink ingezaagd door anonieme en ook niet meer anonieme bronnen. Uh, bijvoorbeeld de uh, oude uh, PvdA-voorzitter uh, Michiel van Hulten. Die zei nou, die Cohen die straalt geen ambitie uit en die mist de drive, die mist de visie. Het is niks, het is niks. En toen heeft Maurice uh, de Blafond nog een keer een test gedaan van wat ligt het nou aan bij de PvdA? En toen ligt... Nou, Alles ligt aan Job. Nou, het lag niet helemaal aan Job. Het was meer de partij die, ja, eigenlijk geen idee heeft. Maar goed, in ieder en jij geval... Jij kan in elk geval weer concluderen. Dus jouw week is geslaagd. Uh, ik kan concluderen dat de val van ons zomer, op uh, binnenkort gaat gebeuren. En dat zou toch jammer zijn, want het is zo'n groot politicus. Maar ja. Ja, dag. Johan. Jan Smeets. Ik zou bij eens zeggen, get the fuck off, met deze regering. Ja, Limburgers die dan ook nog Engels gaan praten, dat is niet best. Maar Jan Smeets is het oproer van Pinkpop. En Jan Smeets is ook PvdA-politicus. Dus al ga je voor 75 euro daar een dagje naar Pingpop, dan krijg je deze ellende erbij. En waar gaat het nou allemaal om dat de prijs van kaartjes... van 6 zes, zes naar 19 procent btw moet? Nou, en uh, dat betekent dat als je een dag naar Pingpop gaat... je straks 84,20 euro, 20 kwijt bent... Ja. in plaats van 75 euro. Daar ja. ja, hebben we het over? Dat is één uh, gauwetje dus zachthaars minder, uh, geloof ik, toch? En daarbij, uh, dezelfde Jan Smeets had de man hiervoor... Uh, Johan uh, Jopper de popko heen. Uitgenodigd vorig jaar om ja, daar een soort spiezen te best, ja. is ook niet best. Het nou, ja, nee, was net voor de verkiezingen. Wat een toeval. Is partij, maar partijpolitiek. Jan Smets is dus vanaf nu Johan Smets. En zo is, maar het, is het maar net. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, de vraag is echte Jan of Johan. Nou, bij de volgende gast weten we zeker wat hij is. Want dat is namelijk de uber opper opper opper Johan. Hij is uh, Amsterdammer, dat is min 1. Hij zat op het uh, Barleus gymnasium, dat is min 2. Hij studeerde geschiedenis, min 3. En hij studeerde af op de Duits historicus Goleman, min 4. Hij werkte voor Link, min 5. Kortom, de gedroomde hoofdgas voor echte Janne. De enige, de echte, van de keuken. Goedenavond. Teunus, hoe is het, jongen? Ja, prima. Wat leuk, omdat je er bent. Ja, Wat goed om je een keer in een levende lijven te ontmoeten. Want je bent een van mijn grootste vrienden op Twitter. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja, en, niet, ja. en niet zomaar vriend, maar een, een hartvriend. Ja. Teun, goed dat je hier bent. Uh, je bent ooit bij ons uh, neergegooid als de, ja, de zwaarste Johan. Uh, uiteindelijk moeten we dat wel uh, rectificeren. Waarom? Nou, ik van Jolen is toch de zwaarste. Dat is de, de, zeg maar, de grondlegger van het Johandom. Dom. Oh ja, en dan ja. de eerste is eerst wel Teun. Tuin heeft uh, minste punten gescoord op de test. Tuin ja, bent Goed, en blijft hoor. gewoon een enorme <laughs> Johan. Ja, ja, ja. Maar daar, daar ja. ben je misschien best trots op. Tuin, we gaan eerst even wat actualiteiten met je doornemen... aangezien jij toch de man bent van het zuivere product... kunnen we maar over één ding hebben met je. Ja. Toge. Ja. Ja. vind je er nou van? Ja... Uh, ik weet het niet, ik, ik heb het idee. Nou ja, vandaag is het uh, Tau G. Nee, dan... het is bewezen. De Duitsers ja. hebben het bewezen. Oh, het bewezen. En als de Duitsers iets bewijzen, dan weet je dat het waar is. Ja. Oh ja. Het is de Tau G. De Sputsen, Jan, hoe heet het? De, de Klutschen? Laat de jongen nou uit. De Spreutse. Ja, de spreutse. de spreutse. Ja, ik vind het ook onzinspul eigenlijk, die Tau G. Net als, uh, ja, als Alfalfa, eigenlijk. Is dat een soort. Waardeloze uh, spul om, om, om brood mee op te leven. Je bedoelt eigenlijk dat het hun eigen schuld is? Ja, eigenlijk, eigenlijk is het. Uh, die 35 het... doden, die 3000 zieken. Dat eigen schuld. Dat komt van, van dat... de Tauge. Ja. ja, de schuld van, van de, de, de Tauge. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou gooi we ja. maar in. Ja, komt-ie. Dames en heren, jongens en meisjes, echt jonge ja. luisteraars. Het heeft uh, wel eens langer uh, geduurd. <laughs> Uh, maar de eerste scoop is al binnen Teun van de Keuken. De man van het ware product. Oh ja, ik wist ja, echt helemaal niet waar, waar dit eigenlijk over ging. de spritzen, de flutsen en de klutsen. Het wel het welalvalalvala. Dat vindt hij gewoon het, het soort schaamhaar van de groente. <laughs> ja. En als je daar kapot te gaat, is dat je eigen verdomde rotschuld. En, nou ja. Zo oh, nee, nou. ja, goed. Ja, ja, zo kan je het samenvatten niet. Nee, maar uh, ja. uh, ta Tauge zegt jij, dat is, dat ja, is een soort dat onkruid. Het, het, het smaakt ook een beetje... Nou, ik weet niet hoe schaamhaar smaakt trouwens. Maar dat alfalfa, <laughs> dat denk je, nou meid... Had er even ja. het mes overheen getrokken. Ja, precies. En dat is dus, dan heb je gewoon eigenlijk een hele normale boterham. Met, met kaas of zo. En dan gooi je ze inderdaad die, die plukken schaamhaar overheen. Ja, Waarom? En... Ja, omdat... En... Ja, uh... ja, maar jij, jij woont ook in Amsterdam. Dus ja. In, in Friesland doen we dat niet hoor. Nou... Nee, dan, nee. gewoon uh, kaas ik en denk misschien dat, mosterd. Ik, ik denk dat het nu zo langzamerhand in Friesland nee. gaat gebeuren. Ik denk dat in Amsterdam is dat alweer voorbij. Ja. Daar, daar hebben we weer iets, iets anders. Wat dan? Ja, weet ik nog niet, want ik, ik ben natuurlijk uh, zo hip ben ik niet meer. Poem, poem, pitjes, marinade. Ja, en dan komt het langs. Want hebben jullie al roekelijn in Friesland? Nee, gek Nee? Nee. Oh, ik dacht dat Ja, penen nou. <laughs> Ongelooflijk. Nee, ja. maar de ehekbacterie, je, had je er wel eerder van gehoord? Nee, nooit. Nee, maar ja, we maken ons eigenlijk druk om, hè, 35 doden, Jan? ja. Ja, ja, het is natuurlijk, natuurlijk lullig voor die, voor die 35 mensen. Laten we dat, uh, wel, dat moet even gezegd zijn. Dank je, maar, Heel maar, goed. maar verder uh, heb ik wel het idee dat er, dat er erg veel uh, op, opwinding wordt gecreëerd... over iets wat voor en, mijn gevoel toch behoorlijk klein is. En hoe vind je nou dat gegil dan bijvoorbeeld over die komkommers? Je? De hele komkommenboeren naar de kloten En dat ja. was helemaal voor niks. He? ja dat bedoel ik. Dus daarom zei ik van, nou ik weet niet of er morgen weer wat anders komt. Maar jij zei, het is nu echt... Het is bewezen. Uh, het is nu bewezen. Als Jan ja. Roos dat zegt. Nou ja, dan... Uh, het ja, nog wat meer rommel. Ja. Ed Ogan. Ja. Niet over je nou de radicalisering. Dat je dan nou gewoon op Radio 1 een boer... Uh, ja, ik probeer toch een <laughs> beetje een Jan, Jan te worden langs man. <laughs> Wij daar hebben nog nooit een boer gelaten ja. op de radio. Ja, jullie hoeven Doe niet, wezen. omdat jullie al zo Jan zijn. Maar ik moet daar <laughs> toch een boer voor laten om een U beetje weer te komen. Ik vind hem sterk. Ik, ik moet je vertellen, teun, daar hangen hier zes camera's. Er is maar één manier om jou te laten zien dat je echt een flinke Jan bent. Strippen, broek. Nee, laten we dat niet doen. Hé, maar Jan had het er al over. Ja, ja. Hey, ja. We radicaliseren in dit land. En Turkije, weet niet of ze nog met ons te maken willen hebben. Ja. Ja, dan, dan wil ik maar één ding horen. Wat Teun van der Keuken daarvan vindt. Nou ja, ik zou zeggen, waar bemoeit die man zich mee? Nou ja. ja. dat zegt Geert Wilders nou ook. Ja. Waar bemoeit hij ja, zich mee? Ja. Ja, en zegt, dan komt er weer van alles ach, De heer, waarom zeg je eigenlijk de heer? Ik zei Geert. Je zei de heer Wilders. Zeg de heer? Nou, meestal zegt hij Geert tegen hem. Ja. Oh, oké, okay, ja, goed. Maar de heer, dat kan niet? Nou... Ja, ik vind dat als mensen dan zeggen, de heer Wilders, dan. Ja? ja, dat zeg je toch normaal niet. Dus, dus dan, dan, is, dan zeg je dat eigenlijk omdat je. Ja, dat, dat zeg je eigenlijk als je, als, je, als je iemand helemaal niet fijn vindt. Dus wacht even, ik, ik word dus nu, als, als Jan Roos van Poont. Eh, ja. door Teun van de Keuken van eh, voormalig Link en de VPRO. als een soort, soort anti-Wilders. Als een anti-Wilders-basher. Een, een ja. Ja, ja, ja. Nou, gooi me maar, maar in. <laughs> Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die handelaarstraars. Het is niet te geloven, maar uh, Teun van de Keuken, oud link uh, tegenwoordig VPRO. vindt mij een wildersbesje. Ja. En waarom? Omdat ik de heer zei. Ja. En ik zei, Geert, ja. wat er, Dit wordt een hele warme, ja. nog trage show. Er komt er, ja, ja. er ook nieuws voorbij vandaag op ja. deze manier, denk ik hoor. Ja, dat komt wel kom goed. Hey, uh, die Ergam die heeft dus vandaag gewonnen. Meer dan 50% in Turkije, dus dat blijf, die blijft de baas. Uh, en Wilders zegt: van ja, je zegt wel tegen mij dat, dat wij radicaliseren. Hè, door door uh, de PVV voornamelijk. Uh -huh. Maar jij bent radicaal. Nou ja, je hebt natuurlijk ook wel wat met Europa op. Uh -huh. Wat vind je nou van uh, Turkije? Moet hij erbij dan? Met zo'n zo zo radicale Erdogan? Uh, zoals de heer Wilders uh, dat soort. <laughs> <laughs> uh, Ja, daar heb ik eigenlijk. Uh, ik, ik, ik denk dat het op het moment. Uh, niet zo handig is om er überhaupt nog iemand bij te nemen. Nee, want we zitten geloof ik net met Kroatië weer in het mikkie, hè? Ja, en, uh, precies, en, en uh, goed, de Serviërs willen er natuurlijk ja, nu die... ook weer bij. Ja, dat gaat ook gebeuren, want die hebben het cadeautje uh, gegeven. wil ja, je het liever over lekkere wijven hebben? Ja, die indruk had ik gewoon. Oh, nou ja, wat, wat wil je daarover zeggen? Nee, ik vraag aan jou of je het liever over een gemakkelijker onderwerp wilt hebben. Nou. nou ja, ik, ik vind het heel fijn als jullie gewoon de regie van nou, okay. deze uitzending houden. Dat lijkt me een heel goed idee. Job Cohen. Ja. Kan. Wat vind je ervan? Job Cohen, dat is uh, ja, een beetje tragisch. Wat is zijn positie? Wat denk je? Hoelang, uh, hoelang, als je nu, nu nog een paar van die uh, chocolademuntjes mocht inzetten. Nou, het is altijd wel grappig dat, dat bij de PvdA. Uh, kijk, bij de, bij de VVD is het toch meestal. als er wat, wat homeless is, dan, gaan, dan, dan, dan, dan weet ze dat toch beetje onder elkaar te houden. En bij de PvdA rollen ze dan allemaal over straat... en dan wordt het alleen maar erger en erger. Dat vind ik toch altijd wel heel uh, opmerkelijk. Uh, dus ja, ik, de, ik, ik denk... Ja, er zijn ook theorieën dat, dat Cohen van Hulten heeft gevraagd... om dit naar buiten te brengen. Omdat hij er zelf eigenlijk van af wil. Van wie heb je dat dan gehoord? Dit is eigenlijk ook wel een soort, soort uh, scoop. Nou, uh, ik wil je eens weten uh, of je, je het, je het niet zelf hebt verzonnen. Nee, nee, ik heb het niet zelf verzonnen. Ja, wie dan? dan? Ja, dat weet ik niet meer. Ja, dat nou, Dat soort journalistiek doen wij nou te, niet aan. Daar staat je toch iemand van naam in? Toch niet een mannetje die ergens in, in 2005 voorzitter was? Ah, ja, behalve dat iedereen het er toch over heeft. En zegt, nou, dit is nu toch wel het uh, einde van Job Cohen. Ik vind hem geen scoop, Jan. Nee, nee. nee we, gaan, we moeten er ook mee opbouwen. Maar uh, ja. uh, zet eventjes een paar chocolademunten in. Hoe lang uh, zit je oma Job er nog? Nou, ik denk dat het binnen een maand wel afgelopen is. Binnen een maand, Jon? Ja, ja. Wat denk jij binnen een wat? Oh. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisterhaars... Eén momentje, alsjeblieft. Wat, uh, ja, ja, wat Job gaat weg binnen een maand. Oh. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisterhaars... Het is niet te geloven, maar Teun van de Keuken, de man die eigenlijk alles wel weet... zegt dat Job Cohen binnen een maand aftreedt. Maar wie moet hem opvolgen? Ja, dat is een hele goede vraag. Wie moet hem opvolgen? Ja, dat weet ik niet. Jan? Geen wie... vrouw idee. Diederik Samson... O oh ja, oh, ja, dat lijkt me een hele slechte keuze. Waarom? Ja, ja, het... ja Timmermans is natuurlijk nu in uh, Nee, Timmermans in de wordt het gebreken. sowieso niet. Jacques Monage wordt het ook niet. Dat dacht ik altijd eerst, maar dat wordt het ook niet. Zijn er zijn twee mensen die het zouden kunnen worden ik of willen ik... worden. Dat is Plasterk en Diederik Samson. Nou, kies maar. is een beetje schier, kiezen tussen zweetoksels en zweetvoeten. Ja, precies. Maar ja, ik weet dat, uh, ja, je merkt aan Samson dat hij het heel graag wil. Ja, en maar als je het echt te heel graag wil, dan word je het niet. Ja, en, en hij is, is ook hij niet is te slim. Hè? Nee, hij is te slim ook. En weet te veel van uh, kernenergie. Nou, dat heeft hem wel wat, iets wat goed wil opgeleverd, denk ik. Bij Zijn, wie? Zijn de... kennis van de kernenergie. Ja, maar toch niet bij de achterban van de P van de A. Die, die, die zit er nu op te wachten. Die, het enige wat hij wil is dat het ritueel slachten er niet doorheen gaat. Die zit er niet op te wachten op, de, op de, de kennis van een volgelopen kernenergiebadje in Japan. Even een motie ja. van orde. Oh. Dat die man eens uitpraten. Welke man? Tuin van de keuken. Oh, sorry, tuin. Oh ja, ik was wel aan het luisteren op zich. Ja, dat is niet de bedoeling. Oh nee. nee, nee. Oké, okay, ja maar... Niet Ja, ja ik, hij wil te graag en dat merk je. Dus hij, je merkt toch dat het, dat het heel erg een... Uh, ja, zo'n carrière-politicus is. Die gewoon heel graag uh, ja, op uh, wil stijgen in, in de partij. En uh, ja, ik denk niet dat hij, dat hij een gemiddelde kiezer heel erg aanspreekt. Zoals jij de heer interpreteert, ja. interpreteer ik de partij. Je bent aanhanger... Oh. Want alleen PvdA's hebben het over de partij. Ja, I, oh. Nee, ik ben geen aanhanger, maar wel stemmer. Nee, ook niet. Teun. Wel eens gedaan? Geen klein foutje ooit. Dat je denkt oh, is het? Wel eens gedaan, ja. Oeh. Oeh. En nu? Eh, GroenLinks. Nee, ja. nee, nee, nee, Teun is niet uh, GroenLinks. Teun is een, uh, een D66-man. Nee, jawel. Ja, ik zeg het niet. Nou, ja, waarom niet? Nee. Zullen wij het ook zeggen? Doe maar, jij het ook? Nee, dan doe ik het ook maar, niet. Maar nou. ben, ben je uh, meer van het ja, of ben je meer van het nee, of ben je meer van... Ja, ik weet het niet. Ja, <lacht> <lacht> nou, want als het laatste is, dan weten we gewoon dat je een D66er bent, weet je wel. Nee, dan ben, ik ben meer van het ja. Hartstikke rechts. Nee, joh, ben gek. Hartstikke links. <lacht> nee, ik ben je gewoon een SP, maakt helemaal niet uit. Hey, uh, uh, SP zeker niet. Groenlinks. Jij zegt nou gewoon... Nee, dan nee, nee, nee, nee, nee. oké, okay, je hebt gelijk okay. ja. dat kan ook. Dat kan ook helemaal niet, uh, je kan ook niet zeggen. Jan, gaan we wat anders doen? Laten we eens wat Deun, anders we doen. bespreken we jou straks. Oh. Ben je er nog? Zo, ja, je blijft. Gaan, hoe lang ga je iets anders doen dan? Ja, wat was wat, wat, wat, wat je van te gaan doen? Ja, dat hangt vanaf Hoe lang... Eh, nou, blijf nog maar even zitten, zeg. Ja. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Ja, wij mogen als uh, oude twitteraars een beetje lachen om de netwerksite hives. Maar het hardste van allemaal lag toch... Ja, laten we eerlijk zijn, Raymond Spanjer. Want hij leidt op het moment een leven als god in Frankrijk. Juist dankzij de oprichting van het huis, Liefst 44 miljoen betaalde de Telegraaf Media Groep vorig jaar voor de site. En Spanjer, ja, die schreef een boek over zijn avontuur. En het avontuur, dat ging van 3 naar 10 miljoen vrienden. En een hele sloot op de bankrekening. Ach, goedenavond, Raymond. Ja, Goedenavond. Alles goed met jou? Ja, dat hoef ik eigenlijk niet te vragen. Ja, hoor, het gaat. Hé, maakt geld gelukkig? Uh, nee, maar het helpt wel, denk ik. Oh, ja. ja, want als je dat leven van jou ziet, dat gaat uh, tussen kitesurfen en, uh, en uitgaan, uh, feesten en nog een beetje ondernemen. Dat is het ongeveer. Ja, maar als je met zo'n kite in de weer ziet, dan denk je niet dat ik gelukkig ben, hoor. Oh. Hé, hey, maar je boek komt van de week uit. Ja. Van drie naar tien miljoen vrienden. En het is nog leuk ook. Niet. Ja, ik heb de eerste vier hoofdstukken mogen lezen. Huh? Ja. Oh. Terwijl, terwijl mensen zoals jij helemaal niet hoorden te kunnen schrijven. Dus wie was je ghostwriter? Ja, precies. Dat ga ik jou natuurlijk niet vertellen. Maar hij was ze wel. Nee, nee. Ik heb het gewoon echt, uh, echt zelf geschreven. Oh, hartstikke goed. Wat goed zeg. Hé, hey, want je bent 34, hè? En uh, ja. volgens Quote ben je goed voor 25 miljoen. Zitten ze er een beetje naast? Nou ja, ik heb het dus zelf ook geprobeerd uit te leggen. Als er drie oprichters zijn, en er zijn ook nog wat andere aandeelhouders en er circuleren allemaal bedragen van 40 à 5 miljoen van, uh, van TMG in de media... Ja. Dan komt die schat er niet helemaal uit denk ik. Nee, maar dan moet je het gewoon delen door drie en dan heb je er maar veertien. Maar je hebt nog meer bedrijven gehad, hè? Oh. Uh, ook nog IEX, ja. ja. Maar goed, het gaat goed met je in ieder geval, hè? Eh, uh, ja, nou ja, uh, het is natuurlijk een cliché, maar gezondheid is wat belangrijker ja. dan uh, geld, maar het gaat, uh, uh, ja, het gaat goed. Je hebt gelijk ook. Hé, hey, hey, nou, wij vinden HIFS toch een beetje een kindersite aan het worden. Wat zien we verkeerd? Uh, ja, als je gaat kijken naar, naar de leeftijdsgroepen, dan is het nog steeds een hele, hele brede groep. Ja, dat, die, die ingeschreven staat. Maar het is ook verrot en lastig om eraf te komen. Ja, dat, maar dat is natuurlijk niet... Goed gedaan. Ja, heb jij dat ooit bedacht? Die, die, die, die val waar je dan in zit, waar je nooit meer uitkomt? Die vuik? Ja, precies die vuik, ja. Jezus, is je dat 48 uh, keer gevraagd? Weet je dit wel zeker? Ja, nou ja, dat, dat ik moet zeggen, dat al, al heel snel hadden we ook wel zoiets van, dat zijn te veel vragen. Ja. Maar je zit in zo'n uh, ja, deathmarsch van, uh, van alle capaciteit die je moet bijschakelen... ...functies die moeten worden gebouwd. Ja. Dat je nooit echt goed de tijd hebt om nog eens te gaan kijken wat er nu al staat... ...hoe je dat eigenlijk uh, wat kan gaan opschonen. Dus dat, uh, dat zijn we eigenlijk wel met jullie eens. Hé hey Raymond, je bent er helemaal van af, hè? Van, dat, uh, van het Hives, toch nu? Oh. Uh, nou, ik heb me voornamelijk breed bezig gehouden met het schrijven van het boek. Ja, precies. Dus, dus als ik dan aan jou vraag van... ...ja, Facebook en Twitter uh, zijn toch eigenlijk nu wel ja, eigenlijk gewoon de koplopers in dat Hives... ...was vroeger leuk... Nou ja, als je nog steeds is, je gewoon gaat kijken naar komscurs op basis van echt gebruik, dan is, is Hive nog steeds uh, volgens mij groter dan die twee bij elkaar zelfs. Ja, het is toch juist zo dat de Hives heel veel mensen hebben, maar die eigenlijk niks meer doen al heel lang? Of is dat niet zo? Nee, maar dat, dat, dat kan je gewoon meten. Daar heb je gewoon cijfers voor die dat bijhouden wat ze ook daadwerkelijk doen. Oké. Okay. En dat is nog steeds uh, heel veel. Alleen wat heel erg vertekent, is als je kijkt naar uh, Amsterdam, uh, hoge opgeleid, zegt 20-40. Ja. Yeah. Daar zit natuurlijk iedereen uh, veel veel meer op Facebook en Twitter. Ja. En uh, ja, dat zie je om je heen. En dan denken een hoop mensen, nou, huis zal wel dood zijn. Ik sla en de dat provincie dat, uh, over. Wij boeren zitten weer op huis. Uh, zo is het. En zo is over mee. meter gesproken, Jan. Zo we gaan meten? Waarom niet? Want ja. uh, meten is immers weten. weten. Nou, hartstikke mooi. Hey uh, uh, Raymond, uh, kijk, hartstikke leuk uh, al die miljoenen en uh, zo'n ding oprichten. En met je 34e een beetje kaait in een boekje schrijven. Maar nu voor, uh, gaan we iets echt belangrijks doen. Nou, maar kijken of je een echte Jan van Johan bent. Er uh, zit hier iemand, een ervaringsdeskundige. Ja, die, die moet eerlijk zeggen. Uh, uh, mij kan hij sowieso niet verslaan, denk ik. Uh, jawel. Nee, dat is steun van de keuken, van de erf, van, de cursus van waarde. Ja, die, die man had een fantastische carrière. Totdat hij hier een keer uh, in de nacht dit spelletje heeft gedaan. En ja, toen had dat eigenlijk allemaal niet meer zoveel zin. We gaan nou eens even bij Kijken, Raymond, hoe het uh, verder met je gaat. Het zijn twintig keuzevragen, vijf uh, punten van vraag, Dus je moet kiezen uit de ene of de andere. nu? Ja? Volkskrant of Telegraaf? Telegraaf. Ja, natuurlijk. D66 of de SP? <laughs> uh, D66. LinkedIn ah, of Twitter? <laughs> Wat zeg je? LinkedIn of Twitter? Uh, Twitter. Uh, zeilen of kitesurfen? Nou. Zeilen. Christelijk of atheïst? Dat weet je toch wel, of je christelijk of atheïst bent? Kan iemand de, uh, de microfoon van Teun uitzetten? Dank u. <laughs> ja, nee, atheïst, ik draai met Teun. Ik ben niet christelijk, maar uh, ja. Atheïst. Allebei niet eigenlijk. Je bent ja. allebei niet. Je bent agnost. Ah, is. ja, maar, ja. Dan, maar dan wordt het toch vaak vaag zweverig verhaal. Maar... Dat moeten we niet nee, doen. Nee, nou, nee. ik wil het wel weten ja, ook. Ja. Als je nou verdomme... Nee, maar dan ben ik serieus. Want kijk, dat, dat zie je vaak, hè. Dat arme mensen, ja, die geloven in God. Dan denk ik, nou, moet, jij wordt juist op je kak, kop gekakt door die gozer. En rijke mensen, die geloven we niet. Terwijl die toch eigenlijk in die man moeten geloven. Omdat hij alles niet... Oké, okay, sorry, nergens. Nou, dat weet je jongetje. Dank je wel. BNN of Vara? Eh... Uh... Vada. Nokia of iPhone? iPhone. Aaf of Rob Hoogland? Wat zeg je? Aaf of Rob, of, of Rob Hoogland. Ja, Rob Hoogland is zeg maar de columnist van de Telegraaf. En Aaf is die vrouw die dus uh, alfalfa op de rutenkees eet. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zal het daar niet hebben. Ah, wat maakt het ook uit, joh. Doe maar koffermunt. <laughs> Rob. Ja, zie je wel. Principes of macht? Principes. Nou... TV kijken of seks? We hebben hier een kleine uh, teun van de keuken revival. Ja, wel. Uh, Wat zeg je? Internet. Je zat er helemaal niet eens bij. Nou. Uh, hij kijkt porno op internet waarschijnlijk. Nee, okay. <lacht> niet. Maar we tellen hem niet. De Jaap of Joop.nl. Uh, ik doe hem nog een keer. De Jaap.nl of Joop.nl. De Jaap is toch van het internetfenomeen? Ja, ja, ja. Van Bert Bruss, het internetfenomeen. Precies. Ja. Een ook, Nou, daar ga ik En net nog gemaild met hem. Ja. En uh, die is straks ook uh, hier uh, in Echte Janne, Bert Brusse. Nou, ah, ik ben verheerd. Ben je vereerd? Vereerd. Oh, Va ver next Jan. Dat ik dezelfde eten mag delen met, uh, met het feermijn. Ja, precies. Ja, zo is dat. Kokaïne of bier? <lacht> uh, bier. Monogaam of vreemdgaan? Uh, monogaam. Mooie auto of lekker wijf? Nou. Nou, een mooie auto. Die houdt meer waarde. Oh, oh, oh, oh, als ja. ik nou 25 nee. miljoen had, zou ik me nou niet druk maken over de waarde van de auto die na twee jaar weggeroest was. Jawel, nee, maar aan de andere kant, ik vind het toch ook wel aardig. Want als jij dus, he, zoals, zoals wij gewoon arme luizen, als, ja. als we dit zouden zeggen over vrouwen, dan konden we het schudden. Ja, precies. En al die, al die goddick bitches die denken alleen maar, oh, wat maakt het uit, ja, Als die maar een mooie auto, ja. heeft. Over mooie auto's gesproken, Janine Hennis of Sharon Dijksma? Ja, wie is Janine Hennis? Dat is de blonde stoot van de VVD in Sharon Dijksma is het uh, de net... Van, ja, uh, de blonde uh, stoot van de PvdA. Het uh, verkeerd afgesmiende clowntje van de PvdA. Een beetje subjectieve vraagstelling, als jullie het zo formuleren, dan moet het veel voor Janine Hennis gaan. Zijn wij subjectief? Nee. Next. Hé, hey, maar jongens, deze reeks had ik ook gewoon uh, goed, uh, goed gedaan. Teun. Hij kan nu echt uit, hoor. <laughs> uh, afvallen of accepteren? Dat gaat dan over je bierbuik. Uh, <laughs> uh, afvallen. Offline of online? Nou, misschien wel offline. Hé, hey, een goed antwoord. Biseksueel of hetero? Zou biseksueel man hetero? Het is echt wel heel D66 allemaal. Ja, dit ja. zijn weer geen punten. Eigenlijk. D66 of D66? <laughs> ja, dan gaat hij twijfelen. PvdA. van, de A. van de A. ja. ja. Oorlog oh, over. Slaan of schelden? Uh, <laughs> slaan. Oef. Jan, maak het maar af. Ja, de bonusvraag is uh, echte Jan of Johan. Is de vraag of komt er een oordeel? Nee, dat is uh, de vraag wat je denkt. Wat denk je? Wat denk je? Ah, ik hoop Jan natuurlijk. Ja, dat uh, zou ik ook hopen als ik jou was. Uh, Raymond, ik kan één ding zeggen. Wees blij met wat je hebt. Er komt weinig bij. <laughs> een vijfje. En vijfje, het is om je dood te gaan. Kijk, die van de keuken, die stond tenminste nog even voor iets. Die, die was gewoon waardeloos. Maar ja, jij bent het net niet. Ja, maar ik bedoel ook als je niet je weet, weet of je atheïst of uh, religieus bent. Ja. Nee, uh, Raymond, je bent gewoon een absolute Johan. Dus uh, wel, wel iets okay. gewonnen, namelijk een t-shirt. En we gaan je teruggeven aan uh, onze kleine ik, kutkebouter. Ik denk dat hij er wel bij me is met een t-shirt. Dat denk ik ook. Dan heb je ook eens een t-shirt. <laughs> <laughs> Raymond, de groeten en succes met je boek, jongen. Is goed, dankjewel. hi. En we hebben een rare avond, want wij vragen onze hoofdgast altijd om muzieksuggesties. Ja. Ja, en no. we hadden er vandaag een, ja, die kwam gewoon met niks af. Uh, want Teun van de Keuken vindt in een praatprogramma, nou, we hoorden het net met Raymond Spanjer, die lulde ons ook de oren van de kop, Jop. in een praatprogramma, <laughs> geen muziek. Nou, dan doen we dat toch niet? MUZIEK Durch Zeit und Fre Nou, nou, nou, dat was uh, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwan van Nena. Teun. Ja. Geen muziek. Ja. Ik dacht dat, uh, dat uh, ja, dat is altijd zo vervelend. Dan heb je gewoon, een, zie, hoor je net uh, een Goed fijn sprek. gesprek. Ja. Hoewel in dit geval is dan hoor je net een fijne monoloog van uh, Jan Roos. Nou, en dan ja. moet er weer een, een of ander duf plaatje gedraaid worden. Ja, maar dat worden. hoort toch bij. Je Sorry? Moet er, je moet toch een plaspauze af en toe kunnen inlassen. Ook oh, uh, voor jullie. Maar jullie zijn nog met z'n tweeën. Ja, dan gaat er eentje ja, plassen. Ook voor dan... mensen die luisteren. Behalve in de auto, maar als je thuis zit, wil je toch ook lekker een plaspauze? Ja, nee, Daarom toch? hebben wij ook week kutmuziek. Vier keer. <laughs> van onze luisteraars zijn wat ouder, die hebben prostaat- of blaasproblemen. Ja. En ja, vier keer is gewoon uh, kutmuziek, behalve Johnny Cash. En uh, naar het toilet. Oh. Maar jij vindt uh, het concept als van ik, muziek Als ik muziek, gewoon muziek hoor op de radio, dan schakel ik meteen naar een andere zender. Maar dat is een afwijking. Nou, dat zou kunnen. Draai, draai je nog meer? Draai thuis wel eens uh, muziek. Nee, nooit. Heb, heb, je, heb jij een CD-speler thuis? Ja, die heb ik wel. Maar die gebruik je niet? Nee. Je draait nooit muziek? Nee. Maar het is ook nooit dat je denkt van... Goh, ze best met een plaatje. Ik um, kan me niet echt herinneren. Maar wat was je laatst? Nee, maar, maar ik, ik, ik, ik uh, luister dus thuis altijd naar de radio. Altijd. Naar ja? praatradio? Ja. Hmm. ja. En, en, dus en, en daar, waar, daar switch ik dan tussen. Dus zodra Radio 1 een plaatje heeft, dan ga jij ja. naar BNR? Dan ga ik naar BNR. of, of naar uh, Ja, dat, dat moet ik natuurlijk niet... Uh, ja, zeg dan maar. maak ik me helemaal Johan als ik zeg dat ik dan naar de BBC ga. Ja, dat mag. Soms. Nee, nee mag dat goed. mag wist hoor. Maar ik ben, al, ben toch al de top Johan. Dus wat dat betreft kan me niks... Uh... Ja, kan jou niks niet nee. uit. uit. Ja. Maar wel tv kijken. Ja, dat wel. En, en wat bevalt je daar? Geen commerciële zenders waarschijnlijk? Nou, dat bijvoorbeeld Top Gear. Uh, Masterchef. Uh, de wel de Engelse masterchef. Uh, ik kijk heel graag naar mezelf. No ja. Oh. En, um... Nee, ja. dat nou, toch. Ja. Nee, kijk, ik, ik, er zijn wel meer gasten geweest die dan een grapje maakten. Dat, dat konden we niet helemaal begrijpen. Maar dit, was dit een grapje die wij niet begrepen? Nee, nee. Jij kijkt heel graag naar jezelf? Ja. Dus al die herhalingen van die keuringsdienst... waar we mee worden doodgegooid al maanden... Daar ben, nee, ja, daar zit jij dus op even. gewoon op te kikken. De, de, de, de laatste twaalf weken of zo, waar, waar een waar nieuwe uitzending is. Ja, nee, maar bij de maanden daarvoor barst het van de herhalingen. Want dan zagen we jou op Twitter weer teleurgesteld... of iemand teleurstellen met... Uh, dit was inderdaad een herhaling. Ja. Maar dan kijk je gewoon drie keer, dus nou, als nou, het dat is noods. Maar als het gewoon... Hoeveel keer dan? Als het gewoon een nieuwe uitzending is... dan vind ik hey, het altijd uh, wel leuk om te zien. Je ziet te de herhaling uh. ook, Teun. Huh? Die eerste herhaling zie je ook, denk ik. Als je graag naar jezelf kijkt, zie je ook de herhalingen. En te, u... heb je dan de gordijnen bijvoorbeeld ook dicht? Nee. Want? Nee, maar je schaamt je er niet voor dat je dan uitgebreid naar jezelf kijkt? Nee, maar ik, ik woon in een hele hoge uh, toren. Oh. Dus dat kunnen de mensen ook niet zien vanaf straat. Oh, oké. Okay. Nee, maar... En let je dan op wat goed gaat of op wat slecht gaat? Nou, allebei. Ja, als, het, als het slecht gaat, vind ik, het, dan vind ik dat natuurlijk vervelend. Maar dat is er meestal wel uitgeknipt, dus dat scheelt. Dus eigenlijk weet je van tevoren, ik ga naar Teun van de Keuken kijken. En dat is goed. Ja, ik, ik, ik praat niet mezelf over mezelf in de derde persoon. Ik ga naar ik het ga programma kijken. Ja. Ga, en, hey, ik, ik naar kijken. ja. Ik ga naar ik kijken. Ik, ja, ik kijk naar mij. Ja. ja. Hey, en, en, uh, en, uh, maar wat, wat vind jij er dan van om jezelf uh, ik terug te Ik kijk niet zien? naar mezelf. Nee? Ik kijk mezelf niet terug, nee. Nee, daar vind ik niks aan. En daarbij, meestal is die mijn hoofd leuker dan wat ik op televisie zie. Maar dat heb ik met alles, hoor. Dat heb ik eigenlijk ook met dit programma. Ja, ja. Ja, dat is waar. Dat is wel, maar, maar daar kan je toch ook wat van leren als je naar jezelf kijkt? Van, oh, dat kan wat beter. Of, uh... Ja, kijk. Maar als ik dan... Stel nou, ja, ik word nergens uitgenodigd. Maar stel nou dat mensen mij uitnodigen met de vraag... Kom bij ons in het programma zitten. En die vragen naar mij. Wat vind je nou leuk om naar te kijken? Zou ik nooit zeggen... Ja, uh, topkeer. En uh, mezelf. <lacht> <lacht> Weet je waarom, meteen? Nou, komt een beetje, nou, een beetje... Een beetje... Dat je zegt... Nou, ja, idol, nee, dat snap, dat snap arrogant, ik ook wel, maar dat, beetje... vind ik, dat vind ik juist zo flauw eigenlijk. Wat? Om het niet te zeggen? Ja, om het niet te zeggen. Als je het nou leuk vindt, ja, ja, ja dan krijg je ja, ja, toch ja. niet een beetje van ja, dat, dat kan niet, en daar moeten we bescheiden over doen. ja In hey, je tijd kijkt wel graag topgear, maar je hebt geen rijbewijs. Nee, dat klopt. En dan kijk je naar die auto's en denk je, god, wat moet je met die dingen? Of niet? Uh, nou, mijn vrouw heeft wel een rijbewijs. Oh, Je laat je rijden door je vrouw. Ja. <laughs> nou ja ik kan hier helemaal van. niets meer aan. Daar heb ik niks verkeerd aan. Nee, echt niet? Nee. Maar topkeer kijk je naar hoe het programma is gemaakt? Of nou, kijk je oh, naar ja, de inhoud? Het is wel, die, ik bedoel, dat is, het is wel ongeveer de top onder de televisieprogramma's. Hoe, ja. hoe het gemaakt is. Uh, de presentatoren zijn goed. De teksten zijn goed. De shots zijn ongelooflijk. Laten we Ze... topkeer de 9 noemen. Of de 10? Ja, de 10. Waar sta jij? Waar staat. Ik. Nee, er is een verschil tussen waar ik sta en waar de, waar de keuringsdienst staat. Nou, waar staan jullie? Uh, 7,5. En waar staan andere programma's die je niet ziet? Nou, Als ik ze niet zie, dan weet ik nee. niet waar ze staan. Die je niet meer ziet. Je kijkt toch breed en dan kijk je of je blijft kijken. Nou kijk, het, het allerlaagste, dat is misschien ook wel aardig om ja. te zeggen... is uh, alles wat eigenlijk uit Volendam komt... Want? Nou ja, dat, dat, dat, is, dat is een soort... Dan zit je gewoon een hele lange uh, reclamefilm te kijken... voor slechte muziek. Ja, hoewel, ik hou niet van muziek. Ja, dus, wou ik zeggen. Ja, vindt, ik je dacht vindt Vermoorsen ook voor. een prutser natuurlijk. Maar, maar dus, dus de, de, de drie J's en Jan Smit en hoe heet die andere types? Weet de zusje Smit. De zusje Smit. Heeft die oh, zusjes? zusje ja. Smit, die, uh, ja, nee, die zijn ja, er hoor. Oh. Ja. Maar dat vind jij dus bagger allemaal? ja. Maar dat, vond ja, nou, niet, maar, maar dat is voor je vroeger ook. Nou, vroeger was het nog niet. Maar dat is echt verschrikkelijk. Eh, ik snap niet. Ik bedoel, als, we dan to, als je het hebt over de publieke omroep. wat, wat doet dat daar? Het is gewoon een, een soort oproep om een CD te kopen. Dus jij zegt die uh, enorme bezuiniging op de publieke omroep. Ah, dat, dat, tros maar dat, dat weg. is goed. Ja, Flikker maar op met de ja. Tros, toch? Want dat is alleen maar de Tros die dat uitzendt. Ja, maar die dan. heeft ook allemaal van andere spelletjes een onzin. De Tros moet weg. Ja, ik, ik, weet niet, ik, ik kan nu niet iets opnoemen van de Tros. Ja, schrappen. Nou, wel, eh, laten we zo zeggen. Welke, het, eh, welke uh, omroep behalve de VPRO Antoine Antoine mag het dan? Oh ja, nee, dat heb je gelijk. Ja. Die is goed. Ja, ik wou zeggen, want dat is namelijk een Jan. Ja, nou ja, daar ga je al. Nee, maar die ja. is goed. Antoinette Hetsenberg nou ja, is goed. Dan, dan brengen we die over naar de VPRO. Maar welke, welke omroepen mogen van jou er in één keer uitgemieterd worden? Ja, als we toch gaan bezuinigen. Ja. Nou ja, de Tros. Ah, de Tros. Nou, noem maar nog eens eentje. De Afro? Nee, ik denk dat je met de Tros al heel eind bent. Alleen de Tros? Ja, kijk, uiteindelijk van mij hoeven we niet al, zoveel om... Dat, dat hele systeem van die omroepen, dat hoeven we niet per se te hebben. Dat is dat het dus... Uh, dat, kan, dat, kan ook, dat kan ook een ander model aannemen. Maar, maar het BBC-model, dat dat, ga je daar nou mee komen zo? Nee, dat zou ik niet durven. Dat, uh, dat klinkt zo sleets. Uh, de, de meeste mensen die het hebben over het BBC-model... die kijken ook niet naar de BBC, dus die weten eigenlijk niet wat daar wordt uitgezonden. Ja, Maar het klinkt ook wel intellectueel dat je van... ja, ja goed, kun dus ik uh, de nee, BNR kijk... luisteren dan zwaai je zakelijk even over naar de BBC. Dus als je nee, dan nee, zegt vanuit het BBC-model, nee, nee, dat nee, maar, is dat weet weet je wel Dat Mijn vrouw is ook Engels. Oh. Dus uh, ik kijk ook vaak met haar mee naar Engelse programma's. Mm. En, uh, dus daarom zie ik het vaak. En daarom weet ik dat zij daar ook heel veel... Totaal non-nonsense uh, uh, shows. Nou hebben. ja, qua kwaliteit is BBC. He? Ja, er maar dat dan is dus niet beter. altijd zo. Is niet zo. Ik bedoel, ze oh. hebben daar ook al van die strictly com-dancing-achtige onzin. Ja, ik dacht dat het daar het niveau wel hoger was, maar dat komt waarschijnlijk ook door, door de humor die ze wel hebben. De, de kwaliteit van de top is veel hoger dan de kwaliteit van onze top. Ja, maar daaronder zit ook heel veel bagger. Wat is hier de top? TUIN! De niet van Waarde, dat willen jullie nu natuurlijk horen. Nee, ja, ja. Nou, ik, als je dat zegt, dan ik ben ik nou, bijna niets met je eens. Maar als je dat zegt, dan heb je helemaal gelijk. Keuringsdienst van Waarde is een van de beste programma's van Nederlandse televisie. Zo. Ja. En nu vraag jij je af, Teun, vanwaar deze bruine arm? Nee, dat vraag ik me maar niet af. Oh. Ik denk dat... Dat, uh... dat het oprecht was. Ja, dat het oprecht was. Dan gaan we was. nu even naar iemand die nog oprechter is. Ah, ja, ja. Zullen we dat doen? Ja, je hebt gelijk ook. ja. Hé, hey, uh... Ja. Amsterdam met je verder, hoor, ja, Oké, okay. ja, gaat de... het goed? Ja. Met, met jou? Ja, met dit... Nou ja, goed. Ik, we, we hadden met Instagram al gehoopt op ja. uh, de, rond de 50 luisteraars... en we, zitten, we schommelen nu bij de 38. Maar uh, hou het oud We vast. zitten wel Houd allemaal vast. op Twitter, dus het lijkt nog heel druk. Ja, sowieso. Hé, hey, ken jij het Amsterdamse schreeuwmeisje? Je bedoelt, eh, uh, uh, vaatje? Luister. Als jij het goed hebt... Uh, moet je niet opsluiten in je huis denken ik ik en de rest ik ik ik, ik en de rest kan stikken. Ja, die ken ik zeker, Jon Ik, ik, ik, en de rest kan stikken Ja, dat is, dat is het uh, stadsdeelvoorzittertje van uh, Amsterdam-Oost. Er is natuurlijk heel veel glazer om. Uh, de, de, dat was die mevrouw die, uh, uh, volgens mij, die wilde toen een toneelstuk ook verbieden. En toen werd Theo van Gig of Gogh heel kwaad op ja. haar. Aisha wilde ze gewoon verbieden. Zo. Uh, en uh, ja, het is, is zo'n leuk domgansje. En, en ze heeft een, voor uh, ze heeft een hoofddoek. hoofddoek dus ja, ja perfect gesneden voor de positie. Ja, die en ze stapt er eens op en komt dan weer terug. Ja, zo ja zegt, moet toch zijn en nee. weet je wat er vandaag gebeurd is? Nou. Onze vriend, het internetfenomeen, en hij hangt zo meteen... Pet Brussen, die is haar keihard onderuit aan het schoffelen op geen stijl. Nou Bert, ja. toch? Ja, hallo. Hey. hey, Bert. Hoi Jan, hoi Jan, hoi Teun. Hoi Bert. Bert, leg het even uit. Voor de niet uh, geen stijlkijkers die drie... Ah ja. Ik ben niet CH onderaan, maar goed, zij is voorzitter van de, van de stadsdeelraad. Dus als de stadsdeelraad onderuit wordt geschoffeld, dan zij automatisch. Precies. Dat, dat is ook een beetje haar probleem. Want de vorige keer dat ze weg moest, dat gaat over de aankoop van dat muziekgebouw in Oost. Ja. Suzy Q. Um, die, toen moest ze ook weg, maar dat was eigenlijk vanwege de erfenis... van de, van de vorige stadsdeelraden, uh, Waterschapsmeer en Zeeburg. Maar goed, goed bed I dan nog. Degene die er zit is altijd verantwoordelijk voor de daden van voorgangers... en de politiek. Zo is ja, dat. zo werkt dat. Zo dus, werkt dat. wat is er aan de hand? Nou, ik, uh, ik kreeg uh, van de week uh, van iemand uh, uh, de mededeling dat uh, met een eenvoudig wachtpoort wat online stond op de website van uh, Amsterdam Oost, dat daarmee eenvoudig uh, uh, op het intranet van de raadsleden dat je daar kon kijken. En daar stonden dus alle geheime bestanden en uh, uh, raadstukken en dergelijke die uh, burgers niet mogen zien. Dus bed? Dus dat zeg maar, een... Wat, de wachtwoorden van het intranet stonden op open internet? Ja, de wachtwoord van het intranet stonden op handig. open internet. Dat stond erbij. Zo van, oh, je moet dit wachtwoord gebruiken, dan kun je op het intranet. Dat stond er ongeveer... Lessen. Het wachtwoord was Oosterpark. Ja, de wachtwoord, inlognaam was raadslid en het ja. wachtwoord was Oosterpark. Best wel creatief. Ja, ik vond het heel. Ja. Maar goed, jij bent er dus in gegaan. Hè? Uh, dat was zeg maar dat je de sleutel niet onder de mat, maar erop legt met een bordje erbij. En dan nog, dan nog een paar mensen die ernaar wijzen van ja, daar ligt hij. Ja, de uh, grote lichtende pijl en zo met zwaaien lichten. Ja, ja, en hier moet hij in. En, en draai, drie keer draaien dan is hij open. Uh, jij hebt dus die vertrouwelijke informatie heb je, heb je, heb je gevonden. Nou ja, eigenlijk heb je het niet gevonden. Je hebt gewoon je, je internet open gezet. Uh, uh, maar dus ze hebben nu ook gelijk uh, uh, aangifte tegen jou gedaan. Dat is, dat is, dat is een je, grap toch? Een misdaad heb jij gepleegd? Nou de, ja, de, nu zeggen ze dat, dat, uh, dat het diefstal is. En uh, de grap is wel een beetje dat, dat wij, uh, wat wij nu doen is een, is een soort van mini-wikileaks. Nee, jullie de... retweeten gewoon die pdf bed. <laughs> Zo moet je het uitleggen, net als vorige keer. Het is Want een retweet. Wij maken gewoon een soort van fotocopie. Dat bedoel van, ik. En, uh, maar bij de grote Wikileaks waren het uh, ook deze partijen... waaronder de PvdA en D66, die toch uh, heel blij waren in GroenLinks... dat er uh, zoiets gebeurde. En nu uh, of komt ze zelf en gaat ze ineens aangifte doen. Maar, uh, maar eigenlijk wat veel grappiger nog was, en dat was in het begin zo ook het nieuws... was dat degene die het als eerste ontdekte had... die had ook gewoon gebeld naar de Stadsdeelraad. En die zei van, hey, jullie internet staat open. En toen zeiden ze van, ja, kun je dinsdag niet even terugbellen... want iedereen is hier pinksterdien. Ja. ja, zo gaat het in de ambtenarij. Ja, dus dat maar, is nu nog zo, denk ik. Maar goed, uh, lekken mag altijd één kant op, hè? dat weet je toch? Ja, al werkt het zo. Ja, ja okay. de, het lek kwam van links. Uh, uh, die die Elatek, nou, die, die wordt natuurlijk verantwoordelijk, uh, uh, nou, die is gewoon verantwoordelijk, uh, of het haar uh, dus blijft rustig uh, fout is niet. Dus die, nou, of, of ze gaat een week weg. Ja, die die dan. Blijft. Ja, ze kan ook een week weggaan. Ze is een keer afgetreden en toen is ze weer teruggekomen, ja. want ze zei, aftreden is oude politiek. ja. ja. Ja, ik weet niet precies hoe het gegaan is. Maar het, zij, zij moest weg. Al die lui die moesten weg. Die, die dat hele bestuur. En toen is dat gewoon allemaal weer, weer teruggehaald. Op, op, op, een, op een of andere manier. Maar gaat ze het overleven, Bert, of niet? Nee, want ik, ik, ik ga morgen. Morgen wordt het nog iets spectaculairder. Yeah. Vertel. En, waar, Iedereen dat, slaapt. Er is zelfs ook, ook Asje bij betrokken. En, dat, dat, en morgen, morgenochtend zullen jullie dus zien dat het. Dat, dat Bert, dat Bert wij zijn toch vrienden? Een en tipje van de sluier van Fatima? En, nou, ja, nee. Het gaat erom dat uh, dat dat die deelraad van ook van het bestuur van die deelraad er alles aan heeft gedaan. Uh, om, om te zorgen dat ze in het verleden crimineel bezig zijn geweest. Want als dat het geval was geweest, dan um, zou hun garantstelling voor die hypotheek, de, voor, voor het muziekgebouw, zou dan niet geklaard worden. Ja, maar dit hebben jullie vandaag al gemeld. En nu zeg je dat Asje daar ook een rol in gaat spelen. Dat had je nog niet gemeld. Nee, nou, dit, dit, dus Assch... het nieuws is dat Asje daar de regierol in heeft gespeeld, of niet? Nee, dat, nee, dat niet. Maar je die stuurt een brief waarin hij een aantal dingen uiteenzet. En wat je telkens ziet bij al die luien, ook bij Asher is dat uh, de, de Motivatie is nooit de mensen, het zijn nooit de burgers, of, of misschien faillissement. Het zou de motivatie is van, nou ja, wat kunnen we het beste doen om zo ongeschonden mogelijk uit de strijd te komen en dat we zo min mogelijk betalen? Imagoschade gaat het om, hè? Ja, alleen maar ja ook, al, ook al betekent dat dat we dus moeten toegeven dat we crimineel waren. Dat ma maakt ja, ma mag, ik, mag ik even kort samenvatten en dan moet jij eens even kijken of, of, of het klopt. Uh, het is zo dat MusicU, dat moest er zo moesten zouden komen, daar hebben ze een tientallen miljoenen ingepompt. Uh, nou ja, het bleek er allemaal heel veel geld in te gaan en, en daar heel weinig uit te komen. Dus dat was ja, eigenlijk een beetje een nou, iets te ambitieus plan. Uh, toen hebben ze op een gegeven moment met garantstellingen en de hele huppelepup, hebben ze zichzelf een soort van, ja... Uh, onder een bepaalde norm uh, gekregen... Met, met, met hoeveel geld wat ze uh, nog ja. in, in huis hebben. En toen hebben ze gedacht, weet je wat we doen? We laten gewoon... Hè, we vertellen gewoon, jongens, dit was met staatssteun. Dat mag dus niet. Hè, wij zijn crimineel. Ja. En dan moeten zij het terugschroeven van de rechter. Uh, ja. want, en als de rechter dat dan niet terugschroeft... dan moeten de inwoners van Oost gewoon meer belasting gaan betalen. Ja, en, en, de, en de rechter gaat het niet terugschroeven... want ze zijn zelf uiteindelijk op het lumineus idee gekomen... dat het misschien niet zo handig is om crimineel te zijn. Nee. En waar het dus nu op neerkomt is dat ze nog meer moeten gaan bezuinigen. Want ze zakken inderdaad zo ver door de reserves heen dat ze... Ja, of ze moeten heel veel gaan bezuinigen of ze moeten onder curetelen worden gesteld. Omdat ze niet onder die 10 norm uit mogen komen. Ze moeten minimaal 10% van het totale fonds moeten ze in reserve kunnen houden. Bet, je lijkt wel een onderzoeksjournalist. Ik ja, zeg, ik uh, vond het ook heel raar, want ik dacht dat die alleen bij de oude media zaten. Er komt gewoon ge een tegel jouw kant op, Bet? Ja, dat is leuk, die kan ik bij Fijn Nederland door de ruit schuiven. Nee nee, nee, nee, nee. die ga jij gewoon aannemen, Bert. Ja, of uit de taxi gooien. Dat is, misschien dat is leuk, handig. Ja, zoals Rijk te gooien met het kalf heeft gedaan. Mm -hmm. ja, dat is, ja, dat is meer humor. Hé, hey, en wie heeft deze gebraden kipshow in jouw bek laten vliegen? Want dat is toch wel een cadeautje, zeg, hé. Hey. Elke ja, scoop dat, is een dat cadeau. Ja, dat is heel raar, maar dat is dus iemand van Nieuwe Revue. <laughs> en to, toen zei ik ook van, ja, wat... Eh, Nieuwe Revue, dat is toch gewoon een medium. Daar wil je zelf niks mee. Maar bij Nieuwe Revue dacht je van ja, nee, Amsterdam-Oost, dat is niks voor ons. Bert. Nou, <laughs> als we Fatima <tomt> wie, wie, uh, wie nam die beslissing bij Nieuwe Revue? Dat, ik zou het niet weten. Ik denk gewoon naar Frans Lomans, toch? Uh, die moet eruit. die <laughs> ja, moet, moet een Fatimaatje doen. Ja, lijkt nee, mij wel. Hey, maar jij denkt Fatima gaat weg of... Uh? Nou, ik denk... Ik, ik, ik, ik ben niet de enige, uh, ik, ik publiceer het en uh, de Telegraaf die leest ook mee en uh, ik hoorde vandaag al dat, uh, dat Jules aansmakelijk uh, smakelijk uh, aan het lezen was en die gaan er dinsdag ook uitgebreid aan besteden en ze hebben daar een mannetje, die, die Richard van de Krommet, die uh, heeft uh, nog meer dossierkennis over deze. Ja. En uh, die gaan er ook over publiceren en het blijkt me sterk dat, uh, dat, dat, dat ze dit gaan overleven bij het stadsdeel. Ja want Vaat die is altijd heel erg heftig op Twitter, hele leuke, ja, lekkere jongeren taal aan het, aan het typen. En die is nou wel een beetje stil, hè? Ja, maar het is Pinkstervakantie. Die, die twittert natuurlijk alleen onder werktijd. Oh, doet ze ook aan grestorten. Nee, we weten uh, wel feestdagen. beter. Bert, Vaat die twittert ook om half twee s'nachts. Dus Vaat oh. houdt gewoon, die wordt gewoon geknipt en gaat stilzitten. Nou, ze hebben in elk geval morgenavond een crisisvergadering. Kijk. Om acht uur. Kijk. Nou, dan gaan we met z'n allen heen. Met, Bertus, uh, bedankt. Marieke. Ja. Bert Brussen, internetfenomeen en vriend van de show. Dank je wel, de groeten en de mazzel. Teunus, is dit ook jouw burgemeester? Ja. Je ja. woont in Oost, hè? Ja. Nou. Blij met haar? Nee. nee. Nee? Niet op haar gestemd? Ooit? Nee. Goed? Nee, maar ik, ik heb al eerder ooit in een, in een uh, column in het Parool ook al mijn ongenoegen over uh, haar uh, uitgelaten. Ja, is dat een excuus Turk of het is een Marokkaan? Een excuus ja, Marokkaan? Marokkaan? Want eigenlijk kan ze heel erg weinig hè? behalve uh, Amsterdam's doen. Ja, nou ja, ik bedoel, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, ja, dat ze. Dat, dat, uh, ik vond dat toen ze vorige keer uh, zoveel kritiek kreeg. Uh, to, toen uh, deze malversaties al speelden. met dat Muziek. en weet ik wat. toen uh, zei ze ook van ja. Uh, nee, toen werd ze heel boos. Toen zei ze dat dat eigenlijk een vorm van. dat die, die kritiek een vorm van racisme was. Ja. En dat, dat vond ik, ik dat vond ik erg schokkend eigenlijk. Zij zei: uh, Jullie spreken mij aan op dit wanbeleid. omdat ik een hoofddoek op heb. Ja, precies. en uit Marokka kom. Dat ja. je denkt: Oké. Okay. Oh, ja. Iedereen die waar. Uh, de poen van de belastingbetaler doorheen draait... met onze nee, projecten wordt enige wat, wordt wat fout was, was het woord om dat. Maar verder klopt alles. Nou ja. ja. Jon, dat heeft er toch niks mee te maken? He? Nee, daar heb je ook weer gelijk in. Nou, dat gaat ook lekker zien. Sorry. Van. Ach, je hebt gelijk ook. Dan kunnen de bingo-krasjes weer uh, een strijd zetten. Oh, nou ja, je hebt gelijk ook. Hé, <lacht> hey, dus eh, Fatima, laat ik. je zetten uh, net uh, op uh, Job Cohen een maand. Wat doen we bij deze? Nou, dat kan al zo. Nadat de uh, crisisberaad al afgelopen zijn misschien... Dus jij zegt binnen een week. Binnen een, ja, een week, ja. Avond. komt u maar. Ja. En PVDA weg. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan aan de Het is niet te geloven, maar Teun van de Keuken, de man van het ware product, de keuringsnieuws van waarde, zegt dat Vaatmail uh, Elatik... stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost, binnen een week vertrokken is. Want wanneer zijn die stadsdelen nou eindelijk eens. Nou, een, nou, een, zijn oude, van jongens, gaan, we gaan, gaan gedaan, geen lokale he? politiek doen. Oh, ja. Fatima oh. is landelijk, want die wil ooit nog een keer in Den Haag... ook die grote bek laten horen. Maar we gaan niet over de stadsdeelraden in maar, Amsterdam... Namelijk, of, het werd net, uh, Lodewijk Asscher werd net genoemd. Ja. ja. Dat zou ik namelijk eigenlijk, maar ja, ik weet niet of je nu besmet raakt... dat zou ik eigenlijk de uh, ideale opvolger van Job Cohen vinden. Maar wat maakt je auto nou uit? Van de PvdA nee. bedoel je? Als jij je? toch geen PvdA stemt. laat nee, ja, ze lekker Samson nemen en nog kleiner worden. Oh, Oké, okay. ja. Nee. Maar ja. ik heb niks tegen de PvdA. Jan is zelfs vroeger... Ja, sorry, Jan. Ja, komt hier weer. Ja, flikker ja. toch op. Hij is vroeger lid geweest. O, ja? <laughs> oh ja? Hoe geloof ik, hè? Ah, ja, maakt het uit. Hé, hey, Teun, je maakt allemaal fantastische programma's. Daar hadden we het net al over, waaronder eh, Keuringsdienst van waarde. Uh, ja, Hoe lang kan je dat eigenlijk nog maken? Want ik merk zo langzamerhand dat er nogal wat deuren gesloten blijven. Ik kan bij. geen 18 keer over wijn doen, bijvoorbeeld. Ja, ja, maar ook fabrieken dus ja, van flikker vol. Het is ook zo dat bijvoorbeeld die, die, die mensen die de telefoontjes opnemen. die worden allemaal getraind met onze uh, videobanden. Dus dat is heel lastig. Dat, uh, dat uh, ja, de reacties die wordt zo van. Nou, dan kunt u even een mailtje sturen en dit en dat. Terwijl ja. vroeger kwam gewoon de, de meest uh, enorme onzin, werd gewoon meteen gezegd. Ja, dat we scoren natuurlijk. Ja. En uh, ja, je merkt het wel dat steeds meer fabrieken uh, ja, de deuren dicht houden. Ja, maar waarom zouden jullie in godsnaam met, met de, met de tortellini of tortelloni, hoe heet ze ja. daar? Waarom zouden jullie je binnenlaten? Want jullie komen erachter dat het allemaal troep is wat erin zit. Dan zeggen jullie, nou, hartstikke leuk, maar dit product is kut. Nou, dat is leuk, dan ga je het niet meer doen. Je ja. moet niet meewerken? Nou ja, maar er zijn ook mensen die echt heel eerlijk zijn... Ja. over wat ze maken. Nou, die zijn er weinig, hoor. En die komen er eigenlijk het beste vanaf. Maar als ze een of ander lulverhaal gaan ophouden... of een of ander marketingpraatje... dan prikken we er meestal wel doorheen. Ja, wat was je hoogtepunt eigenlijk qua producten? De ontmaskering van? Uh, ja, mijn hoogtepunt... Ik weet niet, maar ik, ik denk dat... Ja, het hele chocoladeverhaal wel, denk ik. Tony... Ja. Chocoloni. Ja. Op. En dat was in? Dit, dit, ja, dat is jaren geleden. Ja, dat bedoel ik. De tuin. Ja. Je, ja. Teun, je op je hoogtepunt gehad? Ja, dat denk ik wel. Meen je dat? Ik ga je niet meer overheen? Maar toen was je weer al beroemd. Ja, dat, uh, soms uh, ligt je hoogtepunt gewoon uh, al heel, uh, heel vroeg. Ja. Dus uh, nu, uh, ja, dobber ik een beetje door. Waarom heb je die handel verkocht eigenlijk? Of weggedaan? Omdat ik, uh, ja. Je had ook gewoon geld aan kunnen blijven verdienen. Ja, omdat ik geen... Uh, ja, ik vind het saai. Wat je wil eerst zeggen? Ik, omdat ik niet commercieel ben. Maar. Nee, nee, nee, ja? nee, nee. Hij wilde... Hij wilde zeggen omdat ik geen ondernemer ben. Dat is die ook. Ja, wat is maar waarom wat is dan zij nog? dan? Het is toch een kwestie van die geldmachine laten lopen... en het werk laten doen door anderen? Ja, maar dat, dacht ik, dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. En ik wil Zin? gewoon, ik wil gewoon uh, televisieprogramma's maken. Had je toch keurig naast kunnen doen? En als investeerder ja. in uh, Tony Chocoloni, overigens niet te vreten die zou je uh, kunnen blijven? Dus zit er een blokje weg. Oh ja ja. ja. ja ik eet sowieso ja. geen chocolade. ik vervoer. Ja, sorry. Ja. Nee, eet maar, je wel uh, chocolade, Teun? Sorry? Eet je wel chocolade? Ja. Mooi, dat bevestigt ja, had toch wel ook wel gewoon van verkader en zo, Teun? Toen ik één keer... Toen zat ik bij Pauw Witteman... Toen had ik dus uh, aangewezen wat mijn favoriete chocolade was. Uh, 72% puur van Swiss Noir. Ja. En toen uh, kreeg ik de volgende dag een uh, dagvaring dat ik uh, ja, voor de rechter moest komen dat, door dat bedrijf. Dus ik, ik moet ermee oppassen om dat soort dingen te zeggen. Hey, ja. Waarom? Nee, ja, dat had er ook mee te maken dat... Je mag wel zeggen dat je iets lekker vindt. Ja, maar er werd dan ook wel meteen bij... De suggestie werd toen ook wel meteen gewekt... dat dat, dat wel met slaven gemaakt ja, Precies. Werd. Dat vonden ja. ze niet leuk. Wat ja. wordt er trouwens nog meer met slaven gemaakt behalve chocola? Ik bedoel... Kleren. Uh, ja. Nou, koffie misschien. Ja. ja ik wil dat bijna weer een boer laten, maar het. Ja, het is wel goed genoeg. Ja, ja. Ga je er ook nog wat aan doen aan die ja, kleren, radio en die, natuurlijk? Hè? Sorry? Ga je nog wat aan doen aan die kleren en aan die koffie? Nee. Nou, flikker op, met die slaaf ook. We hebben hier eentje achter het glas zitten. Waar, daar, hè? Ja, oh, ja. Die, de kabouter. De kutkabouter ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Nou, uh, ga jij hem bevrijden? Ja? Ga je echt doen? Wat? Ga jij hem bevrijden? De kabouter? Laat lekker hangen, joh. Ja, ja, weet je wat er erg is? Het schijnt dat hij naast me woont. Ja, dus dan, nee, als, als ik uh... daarvoor dan, dan zit ik er maar mee. Ja, precies, laat ik aan. Hé, hey, die, die, dat verhaal van die wijnen. Ja. Uh, gaan jullie dat nog rondbreien? Uh, we gaan in ieder geval een derde aflevering maken. Ja, maar dan gaat namelijk over dat zeg maar, de most hè? Ja. Uh, wordt aangevuld met een beetje water, een beetje scheur, een wijntje. Ja. Dus concentraat. Ja. Denk ik bij mezelf, wat is het probleem? Ja, dat kan, dat, dat, dat, uh, dat kan je zeggen. Kijk, uh, nou, ik denk altijd: als het een goede afdronk heeft. en uiteindelijk kan ik mijn naam niet meer spellen. Dan, dan is er niks aan de hand. Kijk, uh, het, is, het is grappig is dat wij zeggen eigenlijk. bij, bij de keuringszin zeggen we heel vaak niet dat, iets, dat iets, uh, iets fout is of niet. Maar het gaat erom dat mensen iets vertellen. En dat, dus het gaat eigenlijk om de discrepantie tussen wat, wat verkocht wordt en wat er werkelijk in zit. Mm -hmm. Dus als ze zeggen: Nou, dit is een heerlijke wijn. Maar en staat... eigenlijk is het uh, uh, siroop met water. Nee, maar als ze staat uh, gemaakt. Maar Jan, ja, Jan druif dan uh, toch de nadruk op het woord heerlijk. Heerlijk en nat. Dus maakt hem nou uit of het wijn genoemd wordt. Nee, nou, ja, goed. Als het te zuip is. Toch? Ja, nou, er zijn mensen zoals Jan. Dus maar, dat als dan dan maar, dan, maar dan moet er ook gewoon op het etiket staan: Heerlijk water. Speel. Maar Zeer staat uh, uit de Sauvignon-druif. En dat blijkt dan zeg maar uh, het mos te zijn van de chauvillondruif met een beetje water. Ja, met water. Nou, dan moet dat erop staan. Daar gaat het om. Ja, precies. Ja. Dus als er een kleine lettertjes in het Frans, want dat lees ik überhaupt niet, weet je wel... ...staat van uh, concentraat van chauvillondruif, is er niks er, aan het handje? want ik was een paar weken geleden in Hongarije en daar stond, daar stond dus echt op de etiket... ...stond echt most met water. En nou, dat vind ik prima. Ja. Je moet het, gewoon verkopen, is het dan ook goedkoper trouwens? Ja. Dames en heren, als jullie denken, waar hey, gaat het in godsnaam? En ze Als jullie denken, waar gaat het in godsnaam? Ja, dat doe ik wel. Als ze jullie denken, waar gaat in Ghost naar In ja, twee uur komen we nog oh, heel veel teun van de keuken ja. tegen. En gaan vreemd gaan. Gaan, en gaan, en gaan. lekkere wijven ja, ja. en helder van de show. Maar we hebben nog een moppie muziek. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes.